7 uur. De Radio 1 Sportzone. Bucella Carrasso en Tom van Hek. In dit uur natuurlijk straks ook weer de uitgebreide sportdocumentaire. Het Sportdoc. En vandaag staat de edele boksport daarin centraal. En expats mogen toch twee nationaliteiten houden. Tenminste als het aan VVD, CDA en D66 ligt. Nu is het nieuws met Mark Visser. Amerikaanse president Obama noemt de besluit van het hoge Rechtshof een overwinning voor alle Amerikanen. Het hof besloot vanmiddag om de omstreden zorgwet van de president overeind te houden. Obama benadrukte dat de macht van de verzekeringsmaatschappijen is gebroken. Insurance companies will no longer be able to discriminate against any American with a pre-existing health condition. They won't be able to charge you more just because you're a woman. They won't be able to bill you into in bankruptcy if you're sick. Hervorming van de Amerikaanse gezondheidszorg is de grootste verandering in de sociale zekerheid in tientallen jaren. Obamas tegenstrever bij de komende presidentsverkiezingen, Mitt Romney, maakte de hervorming van het zorgstelsel tot speerpunt. Hij beloofde de wet op zijn eerste werkdag te zullen terugdraaien. Op de oude Schans in het centrum van Amsterdam is een woonboot ontploft. Er is één zwaar gewonde naar het ziekenhuis gebracht. En volgens de politie is een tiental mensen lichtgewond geraakt. Ze hebben voornamelijk snijwonden door rondvliegend glas. De bewoner van de woonboot was niet thuis tijdens de ontploffing. De woonboot is inmiddels gezonken. Mogelijk is de knal veroorzaakt doordat een gasfles is ontploft. In de omgeving van de boot zijn veel ruiten gesprongen. Voor buurbewoners was de explosie duidelijk hoorbaar en voelbaar en de kalk kwam naar beneden en ik rende naar buiten en ik zag een inderdaad een soort stofwolk en ik begreep dat er een gas en ik heb al zitten een gasexplosie in mijn leven meegemaakt dus ik riep meteen tegen mijn vrouw een gasexplosie. De omgeving is afgezet om de ravage op te ruimen en onderzoek te doen naar de oorzaak van de ontploffing. Hevige bosbranden in de Amerikaanse staat Colorado hebben honderden huizen geheel of gedeeltelijk verwoest. Vooral de staat Colorado Springs is zwaar getroffen. Het vuur is zo intens dat het vaak niet mogelijk is om dicht bij de woningen te komen. En ook hangen er dikke rookwolken. Tienduizenden mensen in steden en dorpen hebben hun huis moeten verlaten of zijn geëvacueerd. Gouverneur van Colorado hoopt dat president Obama de reeks bosbranden tot ramp verklaart. Daarmee komt er meer geld en hulp van de federale overheid vrij. Het weer. Vanavond trekken vanuit het zuidwesten stevige onweersbuien over het land. De buien gaat gepaard met hagel, onweer en mogelijk zware windstoten. Morgen wisselend bewolkt en kan er in het oosten een enkele onweersbui voorkomen. Het wordt een graad of 22. Dagen daarna wisselen zon en wolken elkaar af en kan in de middag een bui voorkomen. ANWB Verkeersinformatie. De files van de avondspits lossen nu vrij snel op. Maar vooral bij Nijmegen is het nog wel opvallend druk. Door een combinatie van wegwerkzaamheden en een concert. De opvallende files op de A12, Den Haag naar Utrecht. Nog tussen Gouda en Nieuwebrug 7 kilometer na een ongeluk. Bij Nieuwebrug is de rechterreis ook dicht. Maar werkzaamheden op de A50, Arnhem naar staat... nog 9 kilometer file tussen Renk en Obert-Ewijk. En, en zoals gezegd, richting Nijmegen vanwege een concert. Op de A325 vanuit Nij Arnhem gezien. Voor de Waalbrug bij Nijmegen.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Bijna zes minuten over zeven. Zaterdag, dan begint het in Luik. De Tour de Hij nou, Eerst nog even naar het EK Atletiek in Helsinki. Hier zijn Lucella Carasso en Tom van het Hek. Want Andy, ondanks die drie valse starts, hij won gewoon. De man die moest winnen. En daarachter was het ook nog heel spannend, hè? Andy Houtkamp, ik probeer jou te zoeken in Helsinki. Maar ik denk niet dat jij mij hoort. Klinkt ook niet alsof wij een stadion of Andy aan de lijn hebben. Dus we gaan wat anders doen, denk ik. Hè? Dan gaan we naar de politiek. Want uh, zoals we net al zeiden, D66, VVD en CDA... willen dat Nederlandse expats toch een tweede nationaliteit mogen hebben. VVD en CDA komen hiermee terug uh, op hun afspraken... in het regeer- en gedoogakkoord... Daarin stond dat Nederlanders maar één nationaliteit mogen hebben. Eelco Keij is Nederlander in New York. Die uh, trouwens ook op de lijst van D66 staat op nummer 25, als ik me niet vergis, meneer Keij. Ja, dat klopt. 25. 25, ja. En u bent uh, initiatiefnemer van een petitie uh, die het opnam voor de dubbele nationaliteit. En u heeft dus uh, succes gehad. Ja, dit is natuurlijk een bijzonder mooie dag. Uh, niet alleen voor obama maar ook uh, voor ons nationaal. En vooral die 900.000 Nederlanders in het buitenland. Die echt zaten te vrezen: wat gaat er gebeuren? En uh, ja, de, de, de het tijd. Het leek even: het, het wordt al wisselgeld neergezet. En, en weggelegd voor de grillen van, van Wilders. Maar CDA en VVD zijn er uiteindelijk over teruggekomen. Nu is natuurlijk wel de vraag bij een volgend kabinet, als ze zich hier ook aan houden. Precies, want het is natuurlijk verkiezingstijd. Ook in het buitenland uh, is de stem ontdekt inmiddels. Uh, bent u niet bang dat dit een, een, een verkiezingsstuntje is van de partijen? Nou ja, ze dus moeten zich er wel aan houden. En inmiddels wij hebben contact opgebouwd. Nou, we hebben bijna 25.000 man hebben ondertekend. We hebben contact opgebouwd met duizenden Nederlanders wereldwijd. Die, die zijn echt niet dom. Die weten uit welke hoek dit voorstel kwam. En uh, zoals in de politiek werkt, om vertrouwen weer op te bouwen. Dat in de tijd, inmiddels is het toch al gebleken dat deze sessie de duurt, meestal in de nationale partij van Nederland. <laughs> en waarom vindt u het uh, zo belangrijk dat die dubbele nationaliteit behouden blijft voor mensen, voor Nederlanders die in het buitenland wonen? Omdat het een obstakel is, om een gewoon leven te leiden. We krijgen af en toe van joh, jullie willen van twee walletjes weten, niet is minder waar. En sommige mensen kunnen niet eens dus een huis kopen of een baan krijgen, omdat ze de nationaliteit van het land waar ze dan wonen, niet hebben. Dus het is dus gewoon een kwestie van we willen normaal leven leiden. Net zoals mensen in Nederland. We zijn mede-Nederlanders. En we willen ook mee kunnen doen met de internationale economie. Nederlanders wereldwijd brengen miljarden binnen aan de Nederlandse schatkist En daar moet ook rekening mee worden gehouden. En is het u dan alleen te doen om Nederlanders die in het buitenland wonen? Of ook uh, voor Nederlander, om Nederlanders die in, in Nederland wonen? Die een, wat u betreft een dubbele nationaliteit mogen hebben? Absoluut. En dat is ook het grote verschil... Uh, VVD heeft er expliciet nog uh, uitgesproken tegen deze mensen. Uh, CDA weet ik niet. Maar uh, voor deze 60 is het duidelijk, ook nieuwe Nederlanders moeten hun uh, oorspronkelijke nationaliteit kunnen behouden. Het heeft helemaal niks van doen met de integratie in Nederland. Dat blijkt hier ook in Amerika, waar ik nog woon. Ik heb de nationaliteit. Maar je doet gewoon mee. Je doet je best. Maar je wilt wel je banden met, het, met je eigen land kunnen behouden. Goed, u heeft in ieder geval VVD en CDA meegekregen. Na 12 september uh, zien wij hoe dat verder gaat, meneer Keij. Dank u wel. Heel dank u. Jo, goeie, goeiedag bij u daar in New York. En van New York gaan we naar Luik, want in Luik begint de Tour de France zaterdag. En vandaag was de klassieke ploegenpresentatie. Steven Dalebout, je bent bij die presentatie geweest. Um, goedenavond trouwens. Um, is de Tour een beetje begonnen in dit opzicht voor jou? Is het, gaat het nu echt los een beetje? Ja, sterker nog, de presentatie is op dit moment nog steeds bezig. En ja, die donderdag voor de Tour de France is al traditioneel, ja, toch al de aftrap. Je merkt ook aan Luik zelf dat het nu volledig, althans het centrum, in het teken staat van de Tour de France. Op, de, op het centrale plein, het Place Saint-Lambert, daar waren een half jaar geleden nog uh, vijf mensen omkwamen. Zes mensen zelfs, inclusief de dader bij aanslagen. En daar is nu een mensenmenigte samengekomen. Zo geschat, schat ik het op vier, vijf, 600 man. En die kijken naar een podium. Daarop staat die bekende speaker van de Tour de France, Daniel Mangias. En die schreeuwt iedereen dat podium op, al die renners. En die komen één voor één boven en rijden dan een rondje om het plein. 198 renners worden er vandaag gepresenteerd. 18 daarvan zijn Nederlands En dat is uh, uniek. Althans, in die zin, het is sinds 1991 niet meer voorgekomen. 18 Nederlanders dus. Die de komende drie weken de Tour de France zullen rijden. De ploeg van Argos is inmiddels ook gepresenteerd. Dat is een van de drie Nederlandse ploegen. En uh, de sprinter van Argos, de Duitse Marcel Kittel, had uh, ja, nog een, uh, een verrassing. Een soort rariteit. Hij kwam op een uh, ja, stadsfiets, wou ik haar zeggen, maar dat was het ook weer niet. Een soort Harley Davidson. Maar dan in een fietsuitvoering kwam hij het, uh, het podium opgereden. En dat was nog knap lastig, want dat is een hoogteverschil van één meter. En dat lukte hem al bijna niet om, uh, om te overbruggen. Uh, ja, en de presentatie zal dus uh, doorgaan. Nog, uh, nog een half uurtje ongeveer dat zijn al die renners gepresenteerd. Gaan ze slapen? Morgen doen er nog een paar persconferentie. En dan zaterdag is hier de proloog in Luik. En voordat wij naar het sport ook gaan, en die houtkamp, de verbinding is helaas verbroken. Kijkt u van mij nog de uitslag van de 100 meter. U had en die al horen vertellen dat Christophe Lemaitre Europees kampioen wordt. Zijn landgenoot Fico werd tweede in 1012. En de Doeren de Noor in 1017 werd derde. Radio 1, Sportzomerdoks. Verhalen vanaf de zijlijn. Boxen wordt steeds meer een sport van hoogopgeleide mannen. En daar zit ook wel een beetje een nadeel aan. Want die zijn vaak bang om met een blauw oog op het werk te verschijnen. En dus durven ze vaak niet mee te doen aan wedstrijden. En wat betekent die ontwikkeling voor de sport? In de documentaire Dokters in de Boksring van Emmy Colau en Adinda Akkermans... de confrontatie tussen een oude en een nieuwe bokser. Oké, okay, adem. Goed adem. Kom maar, links. Links. Op de, de stepjes links. En zo meteen als hij in die ring staat, mik net iets onder zijn kin. Want hij gaat bewegen. Mik onder zijn kin, dat als hij weg gaat, dat je hem alsnog raakt. Ja? Links, rechts. Ik ben uh, arts. Ja, en uh, ben aan het specialiseren tot uh, uroloog. En verder ben ik uh, vorig jaar ja, ja, ja. gepromoveerd... op op uh, onderzoek naar prostaatkanker. 110 kilo, netjes. goed. Nee. Cool. Die gaat niet worden zo meteen. Al die 110 kilo's in die rechter direct. Ook dat kindertje van hem. Ja? Ja. Oké, okay, pak hem. Goed zo. Overdag zijn ze arts of advocaat. S'avonds staan ze in de boksring. Boksen wordt steeds meer een sport van hoogopgeleide mannen. Ze trainen wel, maar ze vechten niet. Want je kunt natuurlijk niet met het blauwe oog op je werk verschijnen. Maar wat blijft er over van de sport als deze nieuwe boksers niet mee durven doen aan wedstrijden? Nou, ik ben bij een farmaceut als IT'er. Ik heb eigenlijk niet echt een opleiding gevolgd. Niet op dat gebied. Ik ben er een beetje met geluk een beetje ingerold eigenlijk. Via, via. Trekker, trekker, trekker, niet ik wilde altijd al boksen toen ik heel klein was. Maar dat mocht nooit van mijn vader en moeder. We wanden vroeger op de Albert Kuip in Amsterdam. dus dat is natuurlijk ook een bokschool. Nou, ik vond ik allemaal reuze interessant, maar mijn ouders zagen het niet zitten. Dus ik ben er eigenlijk uh, ja, nooit aan toegekomen totdat ik gewoon wat ouder werd. En toen uh, ben ik dus wel gaan boksen uiteindelijk. Oké, okay, gaan we even de dekking testen. Goed in je dekking staan. Goed blijven kijken. Ik ben uh, met boksen begonnen tijdens mijn studententijd. Omdat ik toen vooral bezig was met andere dingen dan sport. <laughs> en Dat was na studeren ook uh, in het café hangen. En uh, daarbij werd ik uh, daar niet sportiever op en werd ik zwaarder, et cetera. En toen dacht ik van, nou dat uh, is beter om dat tegen te gaan. Uh, als je getrainer bent, dan ben je over het algemeen in deze samenleving... in ieder geval dus ook dunner en meer gespierd. En dat uh, wordt door mij, maar ook de buitenwereld, wel gewaardeerd, denk ik. Ik denk dat de meeste jongens het, zeg maar, leuk vinden... Om te vechten of zo. Ja, ik weet niet waarom. heb je iets spannends. Of als er een vechtpartijtje is. Iedereen gaat toch altijd kijken als er wat aan de hand is in een café. Ja. Dus daarom. Ik vond het gewoon interessant. Dat leek me gewoon leuk. Nou, ik ben, uh, ben benieuwd. Uh, technisch is hij sowieso de betere bokser. Uh, mag je ook hopen van een uh, wedstrijd, jongens, om te zeggen. Maar uh, ik stond net op de weegschaal. 110 kilo. Uh, ik hoop dat dat wat geplateerd beeld is, maar dat zijn toch kilo's die, uh, die in mijn voordeel zijn, zou ik zeggen. Uroloog Rogier Schreuder heeft zich laten overhalen tot een spanningswedstrijd tegen de fanatieke wedstrijdbokser Brian Zee. Een confrontatie tussen een bokser oude stijl en een bokser nieuwe stijl. Met commentaar van hun trainster Ilona Lente. Slopen ga je, jongen. Slopen. Ik kan okay, heel spannende schouders los. Ja. Ja. Wat gaan we zo meteen als eerste doen? Um, stoten, denk ik. We zijn hier bij het sportcentrum Kops. In de blauwe hoek staat Rogier, oftewel Rocky Schreuder. En in de rode hoek Brian Zee. Maar wie gaat er winnen? Snelheid of kracht? We gaan het nu zien. De eerste ronde gaat beginnen. weg. eerste ronde. Om te raken, om te hier stoten op te raken. Kom op. Laat je linker lopen, Brian Gier gewoon vanaf het moment dat je wakker wordt weet je het eerste wat je eigenlijk denkt als je wakker wordt is oké okay. vanavond gaan we boksen vanaf het moment dat je erheen rijdt begint het al een beetje te, te kriebelen in je buik zeg maar gewoon een bepaalde spanning of een bepaalde zenuwen wat je voelt en dat wordt zeg maar alleen maar erger zeg maar totdat je eigenlijk in de ring staat en, en de bel gaat en het begint dan zijn die zenuwen gewoon weg en dan moet je gewoon doen wat je moet doen we nog hier gebruik maken Als het op als hij komt hè is een denk denk wel een beetje een uitlaatklep om naar de training te gaan. Terwijl ik de rest van de dag als arts door het ziekenhuis lopen en patiënten zie en spreek. Oké, okay, het begint fel. Brian staat in het midden van de ring. En Roger probeert weer lengte te houden. Het mooie aan boksen vind ik dat je dus maximaal traint. Brian komt met harde stoot aan. Ik, ik kom zeg maar echt voor een. Ik wil echt proberen iemand nog out te slaan, zeg maar. Ik vind het niet per se lekker om te slaan. Oké, okay, we gaan in de tweede ronde. Helpers weg. Tweede ronde. Rogier komt goed door met zijn linkse directus. Hij maakt hele mooie lange stoten. Ik doe geen wedstrijden zelf omdat ik niet uh, accepteer, zeggen, om zelf Klappen te krijgen die ervoor zorgen dat ik uiteindelijk bijvoorbeeld busloos op de grond lig. En ten tweede, omdat ik niet in mij heb om iemand anders tegen de grond te slaan. Dat is direct van de dokter op Brian's hoofd. En nog een keer van de dokter. de Ik ben niet bang voor de pijn. Hè. Meestal als het echt pijn doet, dan voel je dat toch pas daarna. Mijn duim heb ik gebroken. Knuus de ribben. Ik heb door het boksen sporadisch wel eens blessures gehad. En de meest ja, vervelende blessures, zeker ook als je dan naar mijn vak kijkt... een chirurgisch vak, is dat ik uh, wel eens wat blessures aan mijn vingers gehad heb. En Rogier probeert weer lengte te houden. Nou, het is, um, ik denk dat boksen trekt van oudsher wellicht um, uh, meer de volksjongens uh, aan... Tegenwoordig is die groep veel meer gemixt. Voor mij is dat positief, want uh, ik zou anders, denk ik, geen bokser zijn geweest in de oude dagen. Hij wil niet dat hij dichtbij hem komt, dat hij gelijk hebt? Wat ik denk, dat er veel mensen zijn die willen boksen. We zien ook volgens mij bij mij op de sportschool... dat boksen over het algemeen de meest populaire sport is. Die trainingen zijn volgens mij het drugs bezocht. Maar in verhouding hebben we de minste uh, wedstrijdvechters eigenlijk bij het boksen in vergelijking met. Uh, met bijvoorbeeld kickboksen. En ik denk dus dat dat komt omdat mensen die zeg maar, de ringen willen. Een bepaalde, ja, toch een bepaalde vechtersmentaliteit hebben. En ik denk dat zeg maar, de mensen die, als die nu gaan beginnen met een sport. met een bepaalde vechtersmentaliteit, dat die eerder dus voor MMA of voor kickboksen kiezen. dan voor gewoon regulier boksen. Op onze sportschool. zijn er heel veel mensen die trainen. En daarvan zijn er slechts. nou, dat zijn hooguit 5% die, uh, die wedstrijden doet. Dat percentage zal zeker lager liggen dan vroeger. Dokter wordt er hard op het lichaam geraakt door Brian. Brian staat nu in de hoek. Je ziet dat iemand zeg maar, gewoon een beetje kan boksen. Vraag ik altijd wel eens, van, uh, zou je niet een keertje de in willen? Ah, ja, dan krijg je altijd zo, van, ja, ja, moet ik even een keertje kijken. Ik weet nog niet. En, uh, nou, ook vaak hoor je, dus, ja, ik kan niet met een blauwe oog op mijn werk komen. Uh, dat soort dingen. Of dat echt de reden is, weet ik niet. En als dat wel echt de reden is, ja. Hoe vaak heb je echt een blauw oog? Het kan natuurlijk altijd gebeuren, maar je kan ook je hoofd tegen het nachtkastje staan. ga naar die linker, hè? Ja, ik kom wel eens met een blauwe oog op mijn werk, maar goed, ik werk er acht jaar. En het is misschien vier keer gebeurd, dus ja. Het heeft wel te maken met mijn werk dat ik niet boks. Wedstrijdboksers trainen over het algemeen sowieso vijf keer per week, denk ik. En uh, ik heb die tijd sowieso niet. Kijk ja, jongen. Goed gedaan. Ja. Ik had hem nog een paar keer echt goed te pakken, toch? Ja, eerst eerste ronde was mijn beste, maar toen was ik ook nog wat scherper. Maar, dat, uh, maar niet zo, ja, waarschijnlijk word ik toch en snel moe. Maar in principe op het moment dat jij links, links, links blijft doen, dus die ja, lengte houdt, dan raak je hem. Ik een paar hem. keer geraakt, als dus ik naar voren wil komen. Ja, met boven. de rechts zou lekker. Ja, één ja. met de rechts direct, ja. Het, is, het kan lastig zijn om een tegenstander te vinden. Het, is ook best wel, ja, het gebeurt ook vaak dat een tegenstander niet komt opdagen of op het laatste moment geblesseerd raakt. En dan wordt het helemaal lastig. Als zeg maar in de week voor je partij je tegenstander geblesseerd raakt. en dan wordt het zeg maar erg lastig om in die week nog een andere jongen te vinden. die ook zeg maar hard getraind heeft. Documentaire Doctors in the Box Ring werd gemaakt door emmy Colau en Adinda Ackermans. En we gaan zo uh, Kiki Bertens horen na haar verlies op Wimbledon. is voor jou. Ja, hij is zo oud. Hè? Live in the fast lane van uh, kent u ze nog? De Eagles. Kiki Bertens heeft uh, geen goed vervolg kunnen geven aan haar mooie overwinning in de eerste ronde op Wimbledon. Ze verloor namelijk vandaag in de tweede ronde in twee set van Sje Svedova. Sorry. Bertens had het gevoel uh, kansloos te zijn. Ja, zo voelde het voor mij ook een beetje. Ik heb gewoon geen één uh, moment het gevoel gehad dat ik echt in de wedstrijd zat. Dus het is heel erg balen, ja. Lag dat aan jezelf of lag dat aan haar? Ik denk een combinatie van beide. Als, het, als ik een beetje iets meer vertrouwen had, dan kwam zij wel met een goed antwoord. En ja, ik speelde vandaag gewoon niet goed, mijn slagen zaten er niet goed op. Uh, heb je daar een verklaring voor? Nee, ik heb er zelf nog geen verklaring voor. En ik hoop uh, ja, met mijn coach te overleggen dat we daar nog wel uh, een antwoord op zien te vinden. En door daar goed over te praten, maar uh, dat zal nog moeten gebeuren. Na de eerste ronde zei je, ja, dit, dit was zo'n dag dat het allemaal lukte. Was dit dan zo'n dag dat het allemaal net niet lukte? Ja, inderdaad, zo'n dag was het wel. Ik voerde gewoon niet, ook al uh, voerde de bal goed, dan vloog die toch uit. En andersom, soms ook. Dus ja, het enige positieve uit deze wedstrijd was dat mijn service gewoon heel erg verbeterd is. En dat ik daar uh, met veel vertrouwen weer mee door kan gaan. Je slaat wel drie dubbele fouten. Twee in de eerste set die kost je de beslissende break. Eentje in de tweede set die kost je een break, zeg maar, waardoor je de wedstrijd verliest. Um, ja, je zegt, mijn service ging goed, maar wel ja, dubbele fouten op cruciale momenten. Ja, dat wel. Ja. Maar ik heb ook heel veel winnaars ermee geslagen. En eigenlijk waren dat de enige winnaars die ik vandaag geslagen heb. Dus als uh, ik denk niet zo goed serveerde als vandaag, dan was de uitslag denk ik nog een stuk dikker geweest. Hoe moeilijk is het ook tegen zo'n speelster te spelen die ja, helemaal niks weggeeft? Zeker niet na service games. Ja, dat is zeker heel lastig, want elk kansje die je dan krijgt, die moet je ook pakken. En daarvoor mis ik gewoon nog te veel makkelijke ballen op de belangrijke momenten. Twee wedstrijden gespeeld hier. Uh, hoe kijk je terug op dit toernooi, je debuut op Wimbledon? Um, ja, nu ben ik nog wel best wel teleurgesteld natuurlijk, omdat ja, de laatste wedstrijd blijft toch altijd hangen. Maar ik weet wel dat ik één hele goede wedstrijd heb gespeeld, ook op gras. En dat, ik, dat dit me denk ik wel vertrouwen geeft uh, voor de toekomst, ja. Kiki Mertens, dus on positief onlangs de uitschakeling. Mark Brasser, het uh, wimmelde, het gaat daar altijd maar door. Volgens mij, uh, de koning van het greffel uh, loopt op het gras, hè? Ja, nou ja, koning van het Kruvel. Ja, inderdaad, hij heeft natuurlijk hier ook alles uh, gewonnen. Dus uh, een all inderdaad, Rafael Nadal. Hij speelt tegen Lucas Rosol uit Tsjechië. Tweede wedstrijd voor Nadal, die over zijn eerste optreden... tegen de Braziliaan Bellucci. Uh, verre van tevreden was. Nou, hij heeft het nu ook niet heel erg makkelijk. Stond wel een break voor tegen Lucas Rosol uit Tsjechië. 4-4 is het inmiddels. Nadal weer uh, teruggebroken. Mooi ook nog even om te noemen de uitslag van de partij van Andy Murray. Hij speelde hier uh, voor op het koort tegen de Kroaat Ivo Karlovic. Een zware overwinning voor Andy Murray. Hij deed het wel in vier sets. Vierde set in een, in een tiebreak. Twee tiebreaks werden er gespeeld in die partij tegen de hardhitter uit Kroatië. Goede overwinning dus voor Andy Murray. Mooi, hij speelt nu in de volgende ronde ook weer een tegenstander van naam Marcos Baghdatis. En dat is dan weer leuk. Baghdatis wordt dan weer gecoacht door Miles McLagan. En Miles McLagan is dan weer de oud-coach van Andy Murray. En zo komt alles weer bij elkaar. Nog wat uitslagen. Sarah Irani, finalist op een Roland Garros, is door. David Ferrer is door. Winnaar in Rosmalen. Hij wint van Kenny de Schepper uit uh, Frankrijk. Xavier Malice wint van uh, Gilles Simon. Mooi nieuws voor onze Zuiderburen. Wij denken wel dan dat we het hier heel aardig doen op Roland Gros. De Belgen hebben met uh, Malice, David Gauvin en met Kim Kleisters ook nog wat uh, ijzers uh, in het vuur. En uh, verder ook Anna Ivanovic. Hij uh, wint van Katerina Bondarenko. En ook uh, Anna Ivanovic dus uh, door het centercourt. Uh, Rafael Nadal dus. Hij speelt uh, nog altijd tegen Lucas Roosol. Speler die het uh, ja, in de chat ...challengers vorig jaar heel goed heeft gedaan. 26 jaar oud is en nu voor het eerst in de top 100 van de wereld is gekomen... ...door die goede resultaten in die challenger toernooi. Het is niet echt een hoogvlieger, maar goed, hij heeft veel vertrouwen... ...vorig seizoen opgedaan. En het is natuurlijk mooi dat hij op het Centercourt mag spelen... ...tegen Rafael. Nadal 4-4, dus in de eerste set tussen Nadal en Roosol. Mark Brassert, vervolg vanavond op Radio 1 in de sportzomer. Nu, komend half uur, de cultuurzomer. Petra Possel, goedenavond. Goedenavond. En wie heb jij bij je? Actrice Martine voort. ze staat een zomerlang op de parade... samen met Remco Vrijdag, het reizend festival... dat door het hele land trekt met de voorstelling hulphond. Weet jij wat een hulphond is? Nee. Nou, dat is een hond die bij alles helpt in huis. Uh, alles wat je zelf niet kunt. Ik kende het niet, maar het is een heel mooi fenomeen. Maar eerst het nieuws met Mark Visser. De Amerikaanse president Obama noemt het besluit van het Hoge Rechtshof... over de zorgwet een overwinning voor alle Amerikanen. De president zei de politieke discussie van de laatste jaren over Obamacare te snappen. Maar volgens hem moet de beslissing worden gezien als een overwinning voor mensen in het land... wiens leven beter wordt door deze wet. VVD, CDA en D66 willen dat Nederlandse expats toch een tweede nationaliteit mogen hebben. VVD en CDA steunen een amendement van D66 om dit te regelen. Ze komen hiermee deels terug van een afspraak met de PVV in het Regeren en gedoogakkoord. De Roemeense president Bassescu is woedend op zijn premier Ponta. premier is in Brussel om de EU-top bij te wonen, terwijl de rechtbank had bepaald dat de president Roemenië op zo'n bijeenkomst moet vertegenwoordigen. Volgens Ponta was de uitspraak van de rechtbank politiek gemotiveerd. Ponta en Bassescu zijn in een felle politieke strijd verwikkeld sinds de sociaal-democratische Ponta vorige maand premier werd. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. De radio 1 Cultuurzomer. Hier is Petra Possel. Goedenavond, de gast is actrice Martine Sandy voor. Die samen met Remco vrijdag deze zomer op het Reizende Theaterfestival de Parade staat. met de voorstelling Hulphond. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Uh, we kennen je van je shows onder andere met Alex Klaassen van Koefnoen, van Kopspijkers. van Je ziet niet wat je mist bij de Wereld Draait Door. Ook een, een fantastisch fenomeen. Je ziet meer dan je mist. Oh, ja, dan je ja ziet meer dan je, dan je ja, mist, ja, zo is het. Dr. Ellen, niet te vergeten. Ja waarin je toch heel solistisch een, een prachtige serie op televisie neer hebt gezet. En nu ga je toneel op met Remco Vrijdag. Uh, ooit zaten jullie bij elkaar in de klas op ja. de Kleinkunstacademie. Hoe ja. zijn jullie samen op het toneel geraakt? Um, nou, wat je zegt, inderdaad, in 1991, dat is alweer weer een tijdje terug... Hè, toen ontmoetten we elkaar op de Kleinkunstacademie in Amsterdam tot 95 en daarna nou hij ging toen heel erg met de vliegende panthers uh, aan de gang heel succesvol loopt, heel he? succesvol ja en ik ben nog een paar jaar meer televisiedingen gaan doen wel ook wat jeugdtheater en uh, uh, uiteindelijk is toen Alex uh, Klaas op mijn pad uh, gekomen ook uh, omdat we samen een musical deden heerlijk Nu het langst en, uh, en daarin had je volgens mij een rol die bestond uit één zin Misschien? Maar, ja, dat is ja. heel heel Overtuigend ja, overtuigende ja. rol ja, was het. Ja, dat was heel... Ik dat was iets meer. <laughs> ja, precies. Nou, dat was inderdaad wel om, om erachter te komen. Ook onder andere van, nou, dit, dit dus niet meer. Dus het was alleen daarom al, uh, al heel goed om te doen. Wel heel gezellig gehad trouwens met iedereen. En wel uh, vrienden aan overgehouden. Maar... Um, Uiteindelijk ben ik na, na, na jaren pas... Ik bedoel, op, op school vond ik Remco altijd al een groot talent. Maar we maakten eigenlijk nooit samen een programma. Dat was wel heel... Dat vind ik wel heel grappig achteraf gezien. Want ik heb wel met zijn andere mede vliegende panter... Diederik Ebbingen en de andere Rutger, Rutger de Bekker... Ja. wel uh, een voorstelling gemaakt op de want Jullie passen eigenlijk wonderlijk wel bij elkaar. Ja, ja, dat is... Ja. Wat gek is dat. Ja, grappig, hè? Jullie zagen elkaar maar steeds niet. Nee, zo. ja, we, hebben ook, we zagen elkaar wel. Maar dat... dat ja, dat is misschien zo van... Dat komt ooit wel nog eens. Maar omdat hij natuurlijk zo vast ook bij de Vliegende panters zat. en ik op een gegeven moment met zijn Alex Klaassen een duo uh, vormde. Uh, ja, kwam dat er niet van. En toen kwamen wij elkaar uiteindelijk dan tegen bij, uh, bij het klokhuis. Dat is denk ik weer de eerste confrontatie geweest ja. met elkaar. Ja. En ja, dat, dat werkte zo leuk. We kregen vaak scènes samen uh, te doen. Uh, als echtpaar. Uh, die lopen nu nog steeds quizjes met een echtpaar. wat. Uh, allerlei bizarre hobby's erop nahoudt. En houden een... Uh, nou ja, een beetje een, een hip-echtpaar... wat probeert hip te doen. En dat, uh, nou, dat, dat, is, dat... dat werkte gewoon heel erg leuk. Toen later kwamen elkaar ook nog weer tegen... bij uh, uh, Comedy Live. Een, oh, soort, ja. een soort Saturday Night Live-achtig programma... Ja. opgezet door Jan-Jaap van der Wal. En... Ja, werkte ook weer heel leuk. En uiteindelijk, ja, ik is wel leuk om weer iets in theater te doen. Ja, ik ook. Zullen we anders een keer samen gaan ja. hebben doen? Ja, nou, nou, ja zo het, gaat het Jullie doen het heel goed samen. En, en dat blijkt bijvoorbeeld dan ook in... Uh, je ziet niet wat je mist. Zo was hij, hè? Bij de Wereldrijd door. Ziet, je, oh, je ziet meer dan je mist? Ja. Nou, weet moeilijke ik veel. Titel, hè? Ik had een ook moeilijke titel. Gewoon de wereld Wereldrijd ja. door. Een ja. glansrol voor jou uh, afgelopen seizoen was uh, als kandidaat lijsttrekker van de PvdA... van de Lutz Jacoby. Dat zal ik echt nooit <laughs> meer vergeten. En Remco nee, Ida, ik, uh, ik ook niet. <laughs> nee. Dat was uh, erg leuk. <laughs> ik <laughs> moet rem... altijd bij haar altijd denken aan Koos Koets. Ja, maar het uh, is ook een beetje een vrouwelijke Coos Alleen zo'n Ja, maar dan zonder zo'n hele dikke joint. Ja, ja, nou, dat weet, ja, dat weet je ook niet zeker. Nee. En Remco Vrijdag ook heel goed als tv-reporter Rutger Kastrikum. O, oh, er komt een aan. Zet hem maar aan. zet je aan? Ja? Zo, dat is een mooi exemplaar dit, zie je. Hallo, hey. wat bent u eigenlijk? Een hij of een zij of een het? Of een... Nou, zegt u zelf maar. Ik ben uh, Lut Jacoby Meneer Jacoby Mevrouw uh, Jacoby uh, Ik ben uh, Pij van de A-lid van Oorsprong kom ik uit Friesland. Dan bent u vaak van huis weg. Wat vindt u vrouw daarvan? Uh, nee, ik ben getrouwd met een man. Weet u dat zeker? Dat weet ik zeker, ja. En nu dacht, uh, carnaval uh, zit erop. Ik ga het naar de eerste de beste fopwinkel, uh, want de feestbrillen zijn in de aanbieding. Uh, nee, dit is mijn echte bril. Want ik heb uh, min 9 op rechts en min 11 op links. Ach, maar wat, weleens, wat heel belangrijk vindt... Snijt maar, vind, want dit gaat nergens op. Zet hem uh, wel. Ja, ik kan niet meer met droge ogen naar Lutcia Coby zelf kijken. Ik denk zelfs dat het misschien mee heeft gespeeld... In, uh, in de percentage stemmers die ze kreeg uh, als lijsttrekker. Maar ik moet wel, het goede nieuws is wel dat ze heel hoog op de lijst is gekomen... voor de mm. aanstaande verkiezingen. Ze dus heeft ze misschien ook mede aan jou te danken. Wat is, hoe, hoe, hoe krijg jij zo'n luts te pakken? Behalve dan dat bijzondere hoofd, maar ook die stem. Hoe, hoe, hoe werkt dat? Ja, jeetje, ik had haar nog niet eens gezien toen... De, de mannen, want het zijn voornamelijk mannen van, van uh, de wereld draait door mij, zeiden van oh, zou je die kunnen doen? En toen ben ik eens gaan kijken en, ik, oh, en, en dan dat je gelijk ook denkt van ja, dit is, dit is er weer één. Omdat, ja, zo dankbaar omdat ze een aantal dingen heeft, kenmerken die je heel erg goed kan uitvergroten, dat voel je gelijk. En nou ja, bij maar wat haar, voor dingen zijn dat? Dat, is, nou ja, juist, dat is natuurlijk het uiterlijk wat al. Daar hoef ik op zich niet zoveel aan te doen. Maar daar, nou ja, dat weet ik dan van tevoren al. Dat de mensen van het, van het make-up en, en het kledingteam daar iets heel moois van kunnen maken. Uh, dus dat, dat zit al mee. Maar ja, het, ja mijn ingang is vaak uh, stem. Als ik die een beetje goed heb zitten. Ik kijk veel uh, naar beelden. Ik luister veel. Als ik dat een beetje heb zitten, dan, uh, ja, dan komt vaak de rest wel uh, vanzelf. En, en, het begint en, uh, bij stem. Ja, dat is, dat is denk ik wel voor mij een hele belangrijke. Ja, als ik en moet je stem dat... gelijken? Of ja, als dat... als ik, als ik, ja, als ik denk, ja, nee, dat is een... Ja. Of een element moet erin kloppen. Want ik bedoel, als je het soms terug hoort, denk ik wel eens van... Nou, nou zo, erg heb ik het, uh, zo erg lijkt die eigenlijk niet. Dat ik er dan niet zo tevreden mee ben. Maar toch zit er soms een een kerntje in wat ik dan wel raak, waardoor het geloofwaardig is. Ja, want we hebben er nog een uh, bij de hand. Dat is uh, ook een, een fantastische parodie op Tovik Dibi en Jolande Sap. Jij speelt vanzelfsprekend Jolande Sap. We gaan even luisteren. Ik heb met het lenteakkoord heb ik mijn nek uitgestoken. Ik heb daar kamerbreed heel veel waardering voor gekregen. He? Nu kunnen we met de partij gaan oogsten. En dan flik jij mij dit. Dat doe je niet. Hoor je mee? Ja, Tof, ik hoort je. Ja, en? Tof, ik doet het toch? Luister, jij klein, raar, autistisch mannetje. Als jij zo doorgaat met deze actie, dan decimeer ik jouw partij tot één zetel, begrepen? Ja, maar het is ook jouw partij. Daar heb je gelijk in. Jij bent meer van die inhoudelijke argumenten en dingen gedaan krijgen. Ik ben meer van... Bam! Ja, en? Tof, ik, die, ik kan het anders doen dan Jolande Sap. En dat is voor jou veel moeilijker, want je bent Jolande Sap. Kijk, jij kunt het wel anders genoemd dan Tovek Dibi, maar daar zit niemand op te wachten. Zeker Tofik Dibi niet. En dat ben ik. Tofik Dibi. Bam! Zie je? Werkt. Ja, maar wat staat het voor, bam? Is dat eh, bewust anders maatschappij? Of... Nee, gewoon bam! Of barmhartig, altruïstisch mededogen? Nee, of boze, anders geaarde migrant? Ja, de stem klopt eigenlijk niet heel, helemaal. Nee. Maar accent wel. Nou... Grappig. Trouwens, even nog voor de helderheid. Thomas van Luijn als Tovik Ja, en ook, om even te ja, noemen. Ja, Thomas van Luijn. Um, nou ja, weet je, het grappige was trouwens over stem van haar gesproken. Ik had het gedaan. Ik had er, we hadden er heel veel leuke reacties op gekregen, ook op Twitter en zo. Het was goed aangeslagen. En toen uh, sprak ik later iemand van de schrijvers. En die zei: uh, Ja, alleen die stem, hè? Nou, dat is echt mijn dingetje, want ik ben er, wil daar zelf heel goed in zijn. En uh, ja, jij deed een zachte G van, uh, van een Brabantse, terwijl ze komt uit Limburg. dus is toch een andere G? Tilburg, hij... hè, deed jij een beetje? Ja, nou ja, de G. Uh, G. Komt, zat. Ja. En toen en dat kon, niet, kon ik eigenlijk niet uitstaan, maar ik dacht: ja, misschien heeft hij wel gelijk. Dus dan ben ik gaan terugluisteren en. Ja, ze heeft ook weer niet een ontzettende. Nee. lenbak dat heeft ze ook weer nee. niet. Dus het, het is. Maar hij, hij, hij is, is toch uh, een slaap. Hij, is, hij is lastiger nee, misschien. Ja, dit is dan wel radio. Maar ik, ik zag ook in je mimiek. had je een behoorlijk scheef gezicht. trek je dan bij Jolanda Sap. Voornamelijk als ze heel kwaad wordt. Heel pittig wordt. Dan wordt ja. haar hele gezicht verwrongen. Ik heb haar ook wel in debatten gezien. Dat doet ze ook niet. Maar toch is het Jolande nee, Sap. Het is grappig, want dat is dan weer die, dat uitvergroten. Ze heeft, ze heeft heel licht. Moet je maar eens kijken op de foto heeft ze zo'n soort van hangmondhoek. Hang, hang mondhoek, één naar één kant. Ja. Maar ja, dat wordt dan, als je dat aandikt, wordt dat dan een soort Wat? halve tia. Ja, het was, maar, waar. het maar was ja. iets waarvoor, waarvoor je behandeld moet nee. worden misschien. Maar Sorry ik heb, Jolande. Ik heb, maar... ik heb nog een aantal dames voor je in de aanbieding voor de komende verkiezingen. Waarvan ik dan zeg, oh, even ja. wil weten of kan jij... Kan aan de bak, denk je? Nou, ik heb Mariette Hamer. Ik denk ja? aan Jette Kleinsma. Die staat op twee hè, voor de PvdA. Is dat die, uh, die altijd zo optimistisch? Ja, grenzeloos optimistisch. Ze heeft ook een handicap. Ja. Ik weet niet of ja. jij zo ver durft te gaan. Ik ben tand optimistisch. Daar, daar kan ik wel wat mee. Daar kan ja. je wel wat mee. Janine Hennis, dat is die. Die heeft wel een beetje, qua uiterlijk, kan je het zo doen, zou ik zo zeggen. Die heeft een beetje dat, dat, dat mooie blonde. Op zich, op zich wel een mooi knap achtige, ja knap mens zoals jij zeg maar oh dank je maar dat is niet zo leuk om nee daar, je moet okay. eigenlijk ja Edith Schippers misschien met die krulharen die gaat die ook nog wat doen denk je die, ja, gaat die ja, die, die, ja ik de, moet Marjan Tiemen bijvoorbeeld partij van de dieren kan je daar die heb mee? ik wel eens gedaan geloof ik maar daar valt ook weer niet zoveel eer aan te behalen want dus te, dat te is goed uit uh, af of nou, ja, je probeert altijd iets te zoeken naar, uh, naar een, een soort van kenmerk... die inderdaad er een beetje zo uitspringt of zo. En sommige vrouwen, in mijn geval natuurlijk, die, heb, die zijn inderdaad mooi... Maar niet overdreven, maar gewoon mooi om te zien. En, dus, en praten vrij normaal. En dat is eigenlijk om een soort van parodie van te maken. Niet zo, nee. niet zo heel erg... Uh, ja, hoe zeg je, Lang laatste, leven Lutz is het gewoon uh, Ja, he? die, die, moet die, die zijn voor veel president. dankbaarder. Ja. En zoals met Femke Hals, maar Die had natuurlijk ook een soort van op de kaken, Een soort van stem. Ja, die hem om je open. Nee. En uh, trouwens, Jolande Sap heeft dat ook een beetje. Ja, ik, Dat heb ik nooit zo gedaan, maar dat hoorde ik laatst. En toen dacht ik, oh, dat, misschien heerst dat in... Uh, in de partij of zo. Ja, even voor de duidelijkheid. Maar... Op de parade doe jij helemaal... geen typetjes en Remco ook niet. Althans niet de typetjes geen die wij kennen. Geen imitaties. Geen bekende Nederlanders, politici enzovoort. Uh, Hulphond is, uh, is een half uur durende voorstelling. Althans daar op de parade. Dat is eigenlijk een aaneenschakeling van absurde scènes. Een, een dove zangdocent en een, een dove zangeres... die samen uh, de Koningin van de Nacht zingen... uit het staalbevleuten van Mozart... waarmee uh, Christine Deutekom ooit uh, furoren maakte... Uh, uh, jullie laten een ongeïnspireerd stelletje op een dansvloer zien. Een vrouw die haar jongen oppas bruut verleidt. en hem daarmee de stuip op het lijf jaagt. Een boze vrouw die dus een hulphond wil. en happy singles. Ho ho hoe kom je tot zo'n zo programma met, met, die, met die scènes? Hoe werkt dat? Ja, uh, dat, dat is gewoon. Uh, dat kan door van alles komen. Door. Inspiratie halen we inderdaad uit tv-programma's, uit uh, wat je leest ergens in een krant, wat je ziet op straat, wat je. Uh... Dat je iets over een hulphond had gelezen misschien? Of ja. gezien? Ja, ja. De, er zijn ook commercials over hulphonden. Het fascineert mij dat gegeven sowieso dat zo'n hond. Ik vind het ook iets zieligs wel voor die hond hebben bijna. Maar dat het is wil Geen ik dan blinde meer... geleide hond. Nee. Een hulphond. Nou, ik kan ook voor een, voor een blinde, denk ik wel wat doen, maar. Het beeld dat ik zo'n hond uh, die was in en uit zie halen... Dat, gaat, dat, dat gebeurt iets bij mij. Doet hij dat echt? Ja, dat zie je op die commercials zie je dat. En dat is natuurlijk heel fijn voor mensen die dat allemaal niet kunnen. Maar ik krijg dan ook een soort mededogen voel ik met, met, die, met die hond. En ik weet niet, maar goed. Is het niet een natuurlijke pose voor de hond? Nee. Het is net alsof je inderdaad uh, koffie zo'n hond. Ja, t, t, t, iets, iets heel menselijk. Wat kan hij ook met een, een espresso over? <laughs> hij kan je melk opschuimen, ja. ja. ja. Nee, hij. 70 handelingen. Ik heb een uh, hulphond-folder uh, aangevraagd bij Martin Gaus. En die kan er echt 70 handelingen. En dat is natuurlijk ja, voor mensen die weinig kunnen. Uh, die heel beperkt zijn, is dat, is dat een uitkomst. Maar goed, dat is niet de reden. Het is niet een soort promotie voor de hulphond, hoor. Het is, het, het, ik vond het ook gewoon een mooi woord. Wij ja. vonden het een mooi woord, hulphond. En toevallig deden we een scène daar, Doen we een scène daarover uh, met een vrouw die daar totaal geen recht op heeft, maar wel vindt dat ze dat recht heeft. Uh, dat er alle andere in de straat of hekel hebben. aan het huishouden heeft. En, ja, precies. Maar. Uh, dus als je nou ja, nog even op je vraag terug te komen, dat, dat, dat kan dus van alles zijn. En natuurlijk altijd wel met in het achterhoofd, en dat kan je niet zo goed benoemen wat het dan is. Je kijkt er met een bepaalde blik naar. En wat is dan die blik? Waarom kunnen we dan ergens wat mee of niet? Daar zit, dat heeft met, altijd vaak met tragiek te maken: met onvermogen, met uh, hulpeloosheid, met. Ja, nou ja, plak het er allemaal maar op. Maar dat zit in eigenlijk praktisch alle typetjes... Ja, en eh, dat is misschien wel de gemene deler. Ja, dat, dat is ook iets... Ja, hoe je misschien niet altijd naar de wereld kijkt, hoor. daar gaat het niet om. Maar hoe, hoe, hoe wij dan theater maken. En ik kom er wel achter... gedurende wij zo'n aantal maanden zo bezig zijn met elkaar aan het maken... en verzinnen, dat wij een soort, ja... Eh, het is heel humoristisch. Mensen moeten gelukkig heel erg lachen. Maar de ondertoon is best soms wat zwaar. Of wat, hoe zeg je dat? Ja, zwaar. Uh... Heftig. Nou, het wat rauw, wat ruw, wat heftig. Ja. Het ik... valt ook echt op dat jij uh, de grens opzoekt. Ja. De grens van de goede smaak. Dat, dat doe je eigenlijk al uh, je hele toneelcarrière lang. Dat deed je al in die shows met, met Alex Klaassen. Dan kon je echt zo lelijk zijn op het, uh, op het podium. Durf Dank je. Zijn. Ja, ja. Ik dacht, ik deel ook als compliment. <laughs> maar mensen zien er nu lelijk. Lelijk. mooi uit. Wat ja. kunnen nou in de camera. Oh ja, radio1.nl, ja. dan kunt u ook zien hoe knap ze eruit zien. Hoe ze Echt, is. dat is ongelooflijk. Maar je zoekt echt de grenzen van de goede smaak op. Er zitten scènes in waar je eigenlijk ja. niet graag naar kijkt. Je ja. laat je kont zien. En, en ook niet, niet, niet echt door mensen. Nee, maar ik bedoel, het is allemaal ja. wel nee, heel Nee, maar. Ja. Het is allemaal heel fysiek ook. Ja, inderdaad. Dat, dat, er zit een recalcitrantie misschien wel in. Er zit een soort uh, grens opzoeken in. Misschien wel omdat dat ja, het cliché van in het echte leven... weet je wel, ik een vrij braaf meisje vaak wel ben... dat dat ergens toch zijn uitgang moet uh, vinden. Heb je een heel vinden, een diep, of diep christelijke opvoeding gehad? Nee, nee. nee. nee, nee Lang juist Oh, je mocht alles? ja. Nee, nou, ja, ik mocht veel. Ja. Nou, maar, ik ben wel, wel. maar ik ben wel opgegroeid in Nunspeet. En dat was wel weer een gemeente, gemeente waar weinig mocht. Bible Belt. En Ja, en daar ben ik wel uh, ook wel gepest. En misschien omdat ik inderdaad wat anders was. En ik heb wel eens een link gelegd. Ik denk van, ja, nu... Ja... De, de dingen die ik misschien toen ook wel eens een beetje uit de band sprongen, die werden mis, mis, misschien niet altijd gewaardeerd. En nu verdien ik er mijn geld mee. En wordt het juist wel heel erg vaak wel ja. uh, gewaardeerd, en, maar goed, dat, dat maakt het misschien te ver. Dat... Maakt het je triomfantelijk, dat het idee dat je, dat je dit eigenlijk durft, dat je dingen durft op het podium, ja, die de meeste ja, dat mensen dat is ook natuurlijk... inderdaad iets. Dat is dat is, en dat heeft wel misschien te maken met dat ik nooit ben kort gehouden, om maar zo te zeggen. Ik vind het bijna geen verdienste dat ik veel lef heb op het op, op het podium. Moet ik er wel bij zeggen, in spel. Hè? Want uh -huh. het is een ander verhaal als ik als mezelf uh, iets moet presenteren. Ja, ja. Dan vind ik het weer heel erg spannend. Maar kennelijk is dat ook iets wat mensen kunnen bewonderen. Dat je inderdaad zoveel lef hebt om, om, om dingen te doen. En, en misschien wel dubbel zoveel. Omdat je vrouw bent. En je een lelijkheid durft te laten zien. En, uh, want heel veel vrouwen durven dat ook niet. Er zit iets soms om bij van nee dat dat mag een vrouw niet doen. Uh -huh. daar, daar, heb doe jij de, allemaal... daar heb ik geen last van. Nee, mee. zijn er wel grenzen? Zijn er dingen waarvan je, <laughs> ja, waarvan je dan deze je voor aan? Nou, nee, nou ja, nee bijvoorbeeld maar, zijn er nee, grenzen. Krijg, ja, want maar ik, euh, laten we beginnen met die, met die dove zangeres waarmee je begint. Ja, nee, ik zit gelijk te denken aan, als jij dat zegt, hè, ja? dan, dan, dan denk ik, ja, ik ga niet naakt op een podium hollen. Nee. Ik weet niet hoe ver jij denkt dat ik kan gaan. Maar nee, ik denk dat je mensen op een heel gruwelijke. Ik denk niet zozeer in is in en, en, en naakt. Maar wel in, maar in bijvoorbeeld... moreel. Ja, in moreel. Ik bedoel, ik. Nee, die totaal doven... grenzeloos. Nee. Ja, die nee. dove zangeres bijvoorbeeld. Ja. Kan je even laten horen hoe dat klinkt. als iemand doof is en, en dan toch praat? Want ik kan ja. dat gewoon niet. Ik dat geen... kan een laten horen. Ja, wat moet ik zeggen? Ik weet het niet. Wat zing je dan in die opera bijvoorbeeld als zangeres? Ja, die toberfluiten. Dan <laughs> ja, moet ik nou fragment zingen. Ik vind dat moeilijk. Ja, nou, zo gaat het al. Maar wel. of ik dat dan niet uh, bijvoorbeeld kwetsend zou vinden... zoals ik ooit ook een spastische therapeut heb gespeeld... Uh, waar hetzelfde van werd gezegd van... jof, ga je nou niet te ver? Ga je, ben je die mensen niet belachelijk aan dat maken? Ja, God, dat, vind ik, dat vind ik heel... Dat vind ik een hele lastige. Ik heb altijd een soort van idee dat ik dat niet doe. Maar misschien en dat doe ik kan ik je misschien ook wel niet schelen. Nou... Kan toch? Nou, ik, ik, ik, ik, ik, ik ben daar niet op uit om mensen te kwetsen. Dat, maar ik vind het heel mooi, een hele mooie eigenschap... dat mensen zichzelf kunnen relativeren. Ja. Handicap, geen handicap, uh, zwart-wit-blank, maakt niet uit... Ja. En mijn stokpaardje is dan misschien een beetje dat ik een gehandicapte broer heb. die, de, nou ja, die ontzettend heeft moeten lachen. om die spassische act. Niet alleen hij, maar ook andere gehandicapten. op een gegeven moment met karretjes voor de op voorstelling. Heeft... zich helemaal bescheurden dat vind ik onthoerend mooi. Dan denk ik, verdomme, weet je, dat, dat, is dat is mooi. Maar als de vereniging van Dove Zangeressen nu aankloopt... zegt van, <laughs> ja, sorry nou, hoor. Die maar... zijn er niet. Die zijn er nee. niet. Weet je dat zeker? Nou, nee, dat weet ik niet zeker trouwens. Maar, uh, maar daarmee je... wil ik maar zeggen, een, een minderheid uh, uh, die dan... Uh, dat kan in alles zijn, maar die dan toch een soort van de kracht heeft gevonden of, of, of de verwerking of wat dan ook om het toch te kunnen relativeren. En dat, dat geldt voor mensen met een handicap, maar ook bijvoorbeeld met een, weet ik veel, een psychische ballast of mm -hmm. het, het maakt niet uit. En daar hoop je soms iets, niet alleen omdat ik het leuk vind om te spelen, maar ook iets bij een ander in te kunnen doen of ja. een soort van ontlading of hè, ja, en dat. dat ja, maar als je nou zegt, ja, doe jij alles, dan weet ik. Ik heb daarin, denk ik, heus wel, moreel gezien, wel natuurlijk ook grenzen. Maar nou dit is voor mij dan geen grens wat niet wegneemt dat ik me kan voorstellen. En dat is met die spast ook gebeurd en nu misschien met die dove zangeres ook weer. Dat mensen zich ook gekwetst kunnen voelen. En... Maar dat is niet alleen met die dove, maar dat is ook met een... Oppas die half verkracht wordt. En nee. dat is ook met een. Weet je? Dat... Eigenlijk zou de, de, de. Nee, maar dat is zo Eigenlijk... moeilijk met cabaret. Er is altijd wel iemand ja. die zich ja. natuurlijk. Die... En dat heeft vaak te maken met het feit dat je zelf iets nog helemaal niet verwerkt hebt. Of er middenin zit, dat je dat nou ja, kwetsend vindt. dan heb je ook een therapiepraktijk als dokter. Ja, en, die vangen dus ze dan weer kunnen op gewoon, up, Ze kunnen gewoon op de bank uh, gaan liggen. Ja, precies. Um, deze voorstelling spelen jullie uh, maximaal drie keer per week. Uh, op de parade neem ik aan toch wel wat vaker. Maar dit groeit uit naar een avondvullende ja. voorstelling... die op 20 december eh, samen met Remco vrijdag in ja. première gaat. Dus dan wordt het echt een heel, heel groot en uitgegroeid programma. Dat is een beetje uit zelfbehoud, heb ik begrepen. Dat je, dat je denkt van ik ga nooit meer zoals vroeger 1200 keer in een jaar ja. de hele wereld uh, rond. Ja. Is dat moeilijk, Bij wijze van spreken? Is ja, dat, ja, dat is een dat kwestie je... van zelfbeheersing? Want ze willen je natuurlijk wel allemaal en vaker dan dit. Ja, nou dat, dat, is, uh, dat is inderdaad. Uh, nou dat vind ik nu niet zo moeilijk. Dat hebben we eigenlijk van tevoren bedacht. Van, nou als we het doen dan wel op die voorwaarden. En daar ging het impresariaat mee akkoord. En... Drie, drie keer per week, ja. Maar horen daar nog meer dingen in het pakketje om te zorgen dat jij niet, of jij niet, en Remco ook niet, uitgeput, uitgemolken, voorkomen doorgedraaid aan het eind van het seizoen bij elkaar uh, geveegd kunnen worden? Ja, nou, dat is wat mijzelf betreft. dan proberen niet die de rest van de dagen helemaal vol te blokken met allerlei televisiedingen bijvoorbeeld. Maar. Ja, het is zo raar met dit vak. dat Soms komt het allemaal tegelijk en soms ja. is er weer niks. Maar ja, drie keer in de week, dat heeft inderdaad wel te maken met uh, wat rustiger aan. En niet uh, zoals ik in het verleden wel eens gedaan heb inderdaad met Alex Klaassen bijvoorbeeld. Uh, ja. We hadden we ook een hele lange aanloop. en Toen gingen we in première en toen moesten we nog een hele lange tour. Er stond ook nog een reprise gepland en... Uh, ja, dat was, dat was voor mij wel even een brug te ver, uiteindelijk. Ja. Uiteindelijk ben je na vijftig voorstellingen... heb je de handdoek in de ring gegooid. Ja. En gezegd van, ja, ik kan dit gewoon niet meer aan, ingestort. Nou, allemaal diepe ellende. Heeft dat behalve dat leed van dat moment... Uh, misschien ook nog iets opgeleverd? Dat, je, mm. dat het je iets gebracht heeft? Die niet zo heel erg leuke periode? Ja, uiteindelijk wel. Ik bedoel... Uh... Dat, ja, dat maakte dat ik wel weer even, na een, na een wel wat langere tijd... hoor uh, veel liggen, slapen, niks doen... maar dat, dat er weer uh, ja, nieuwe leuke dingen op mijn pad kwamen. Kop, kopspijkers bijvoorbeeld, waarin ik ook Alex weer tegenkwam... en wat heel leuk was om weer samen te werken. Maar ook ja, op, op, op persoonlijk gebied, dat ik... Uh, ja, via wat omzwervingen misschien ook wat door, de, door, door, door wat verschillende mensen uh, te hebben gezien daarvoor. Uh, wel meer helder heb van hoe het bij mij werkt en wat mijn valkuilen zijn. En wat, ja... En dat, ja de, de, wat is dat, de grootste valkuil? Wat beschouw je uh, als de grootste valkuil? Uh, ja... Ik zeg dan altijd, ik bedoel, veel, heel veel stress. Veel, uh, uh, ja. Span nou, veel stress uh, spanning op meerdere gebieden. Dus, dus dat het ook wel handig is. En daar was ik in de tijd met Alex niet zo goed in... om, om, om ook met hem misschien af en toe wat meer conflicten aan te gaan. Of met mijn toenmalige vriendje, of... Ik was wel goed in uh, dingen voor mezelf houden en uh, ja ik denk ook ja, letterlijk dat het uh, ja dat cliché maar dat die tijd er dus overheen is gegaan. Je dat bent het gewoon, gewoon volwassen vrouw geworden. Ja, er is iets gebeurd. Er is iets niet. gebeurd. En doe je al yoga oefeningen? Nou, dat zou ja. heel goed zijn als ik dat wat vaker deed. Ja. Maar Zullen we, dat... we samen nu even een ontspanningsoefening doen? Ja, het slot van deze uitzending. Lijkt ja. me heerlijk om dan een beetje zo zen te eindigen. Zen, uh, te eindigen. Ja. Ja, nee, Ik wou je eigenlijk uh, vragen van... Dit is allemaal... Een, uh, gaarne een kort antwoord. Uh, een, <laughs> dit is allemaal uh, uh, parodie, amusement. Uh, dat noemen ze licht theater. Alhoewel het heel zwaar is om te maken. Dat, dat geloof ik zo. Dat weet ik. Maar droom je wel eens stiekem van Hamlet? Van Hamlet niet. Maar van iets serieus in een film... Of een toneelstuk stuk, lijkt me wel een uitdaging. Kijk, dat vind ik er leuk om te horen. Dan ga ik ja. je daar nog weer voor terugzien in de toekomst. Uh, de parade hulp ons. Uh, het gesprek is afgelopen, de tijd zit erop. De Radio 1 Sportzomer gaat nu verder met Robert Mede. Sportzomer en het EK Voetbal. De halve finales. Portugal naar huis, Spanje is door. Maar wie wordt zondag de tegenstander? Zometeen om kwart voor negen. Duitsland-Italië.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 Kijk op abnamro.nl slash financieren. Denkkracht omzetten in daadkracht. Dat is financieren anno nu. ABN Amro. De bank anno nu. Alleen bij C-1000. Alleen vrijdag en zaterdag. 500 gram Hollandse aardbeien van 2,99 van maar 1,49. En 1 kilo C-1000 varkensrolade van 7,98 van maar 3,99. Slim bezig. C-1000.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 Dit is Radio 1.